8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Kabinet maakt een rotstart, vindt premier Rutte. Bouwbedrijf Ban diep in de rode cijfers. En 10 years after gitarist Elvin Lee overleden. Premier Rutte vindt dat zijn tweede kabinet een rotstart heeft gehad. Dat zei hij op een VVD-bijeenkomst in Zeist... waar hij zijn achterban om begrip vroeg voor nieuwe bezuinigingen. Premier Rutte gisteravond in zeist. We gaan even luisteren wat hij zei. Ik hoop dat u mij niet maar... kwalijk neemt dat ik wel het verkiezingsprogramma uitvoer. Daar staat in dat wij de overheid worden gebleven. We hebben alleen een rotstart gehad met het kabinet. En als je een rotstart hebt, kun je communiceren wat je wil, dan gaat het je niet op dat moment lukken. En met die rotstart doelde Rutte op het plan met de inkomensafhankelijke zorgpremie dat het kabinet na zware kritiek vanuit de VVD achterban moest laten vallen. Het kabinet zit nu opnieuw in zwaar weer door de slechte economische vooruitzichten. Rutte verdedigde zich onder meer tegen verwijten over lastenverzwaringen. Hij zei dat dit niet in de liberale genen zit, maar wat moet, dat moet. Bouwbedrijf Koninklijke Bam is vorig jaar diep in de rode cijfers gezakt. Het grootste bouwbedrijf van Nederland boekte een nettoverlies van 187 miljoen euro. In 2011 werd nog een winst van 126 miljoen euro gehaald. Ook de omzet daalde met bijna 4 naar 7,4 miljard euro. De markt is verslechterd, zegt bestuursvoorzitter Nico de Vries. Voor de Nederlandse vastgoedmarkt is 400 miljoen euro afgeschreven. Later in dit Radio 1-journaal nam bestuursvoorzitter de Vries zelf. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is door de oppositie opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat. De oppositiepartijen hebben unaniem besloten dat hij zal meedoen aan de verkiezingen die volgen op de dood van Hugo Chávez. Capriles staat tegenover Chavez opvolger, waarnemend president Nicolas Maduro. In oktober nam Capriles het nog op tegen Chavez, maar toen bleef hij steken op iets minder dan de helft van de stemmen. Correspondent Dick Draaier. Als je hier rondvraagt, dan zeggen de mensen... nou, dat zal waarschijnlijk niet veel meer worden. Uh, maar goed, dat ligt er een beetje aan. Uh, Maduro is geliefd ook bij de Chavisten. Uh, en hoe langer het duurt voordat de verkiezingen gehouden worden... hoe meer kans Capriles weer maakt. Maar zijn kansen worden niet groot geacht. Volgens een Venezolaanse generaal die bij Chavez in de ziekenhuiskamer was... werd een hartaanval de president uiteindelijk fataal. Hij zegt dat Chavez op het laatst niet meer hardop kon spreken omdat hij met zijn mond de woorden vormde... ik wil niet sterven, laat me alsjeblieft niet sterven. De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de Kenianen opgeroepen... rustig te blijven nu de uitslag van de presidentsverkiezingen... van maandag uitblijft. De kiescommissie heeft de bekendmaking van de uitslag uitgesteld tot morgen. Nog niet de helft van de stemmen is geteld. Door falende computersystemen moeten veel stemmen met de hand worden geteld. Veel stemmen die in eerste instantie ongeldig werden verklaard... worden opnieuw bekeken. Het uitstel leidt tot toenemende spanningen gaan geruchten over fraude. De vorige verkiezingen in 2007 liepen uit op een golf van geweld... waarbij meer dan duizend doden vielen. De Britse rock-and-blues-gitarist Alvin Lee is overleden. Was vooral bekend van de rockband Ten Years After. Alvin Lee werd in 1944 in het Engelse Nottingham... als Graham Alvin Barnes geboren. Lee begon op zijn dertiende met gitaarspelen. En dat leidde uiteindelijk tot dit. Going Home, het intro. Echt bekend werd Lee als oprichter en gitarist van de rockband Ten Years After... waarmee hij in 1969 op het legendarische Woodstock Festival stond. Bracht in zijn carrière meer dan twintig albums uit. Elvin Lee was 68 jaar. Het weer nog vandaag bewolkt met wat regen of motregen. 8 tot 11 graden wordt het. Vanaf komende nacht volgt meer regen. Geleidelijk gaat er dan ook een koude wind waaien uit oost tot noordoost. En daardoor ligt de temperatuur in het weekend weer dicht bij het vriespunt. En ook is er dan weer meer kans op sneeuw. ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. De meeste file staan zo rond Amsterdam. In totaal iets meer dan 100 kilometer file. De meeste verdraging zien we nu ten noorden van Amsterdam op de A7 vanuit Horen. Voor Zaandam, 8 kilometer. De A16 vanuit Breda is een ongeluk gebeurd voor de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de A28 zwollen richting Utrecht. Bij Leusten 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, de bouw heeft het zwaar. En u hoort hoeveel dat bouwer BAM heeft gekost. Topman Nico de Vries geeft ook een toelichting bij de Rode Cijfers. Elvin Lee is overleden, hoorde u zojuist. En over Lee praat ik met gitarist Erwin Java. Voorheen van Cubie and the Blizzard. En in Duitsland, in Duitsland is het een groot voedselschandaal. Vele dieren hebben gewoon verseuchtes voeder gefressen. En sinds vanmorgen worden ook het vierveevoer in Nederland van honderden melkveehouderijen teruggehaald. In ja, de maïs die wordt verwerkt in dat voer voor melkvee is giftige aflatoxine aangetroffen. We gaan erover praten met de voorzitter van het comité van graanhandelaren, Marté Vermeulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u inmiddels hoe dat die stof, aflatoxine, in die maïs terecht is gekomen? Nou, dat is, een, uh, dat is een stof die wordt geproduceerd door een schimmel. En die schimmel die uh, wordt gedurende het groeiseizoen, als die mais groeit, uh, komt die erin. Die is niet zichtbaar en kan alleen maar door analyses uh, bepaald worden. En dat. En die gifstof, die gaat alleen maar onder bepaalde omstandigheden geproduceerd worden. Als het vochtig is, of als er, als die niet helemaal um, zeg maar goed van temperatuur is, opgeslagen wordt, dan gaat die, die schimmel produceren. Ja, die dus, gifstof produceren. Ja, precies. maar het is dus onze zorgvuldige opslag. Zijn er nee, niet, on, niet, on, niet, niet met door fouten. Dat is gewoon door het groeisseizoen. En, uh, nou. dat is heel moeilijk om dat onder, uh, onder de controle te houden. Maar het is wel vaker nat natuurlijk, hè, als er geoogst wordt. Die mais is vaak nat en die wordt ook uh, gedroogd hè, door drooginstallaties en, en dat moet goed gebeuren. Klopt. Maar, maar het lukt niet altijd, begrijp ik? Dat gaat niet altijd goed, nee. Maar is het dan al wel eens eerder voorgekomen dat dit is aangetroffen in de maïs? Dat komt vaker voor en die partijen worden dan ook niet verwerkt. Nee. Maar deze partij dus wel? Die is er doorheen geglipt, ja. Dus de controle faalt ergens? Die controle faalt niet, want we hebben hele goede systemen daarvoor in... Uh, in, uh, ja. op, op, op, opgezet. Dat kan, dat kan niet, want dit is er doorgeklipt. Dus ergens is er uh, iets misgegaan. Ja, maar uh, die, die aflatoxine die, uh, die is ook niet in zo'n hele partij. Die zit in bepaalde plekken Zit die in die partij. En dat is moeilijk om die, uh, om die uh, via bemonstering uh, te vinden. Dat, is, dat lukt niet altijd. Nee, hoe is dit getraceerd? Hoe kom je er toch achter dat het erin zit? Uh, nou, dat is uiteindelijk in de melk getraceerd... En daar uh, zie je zo... het dan nog? Daar, daar zie je het uiteindelijk, ja. ja en dat, daarvoor is dan ook nog een laatste controle? Daar, hè, dus in de hele keten zijn controles. En daar is uh, de partij eigenlijk onderschept. Hè, zo kan je dat zeggen. Hm. De maïs komt uit Servië en Roemenië. Heeft het daar iets te maken dat het daar vandaan komt? Is het daar misschien... Nee, minder zorgvuldig wordt daarmee nee, omgesprongen? Niet speciaal, want uh, uh, wij halen vooral ma mais uit Oekraïne en uit Brazilië. Uh, en daar, zal, daar kan het ook wel eens voorkomen. Hè? Dus het is niet alleen maar uh, dat het nu Roemenië is of uh, Servië. Uh, waarom komt dat eigenlijk daar vandaan? Want hier wordt ook mais verbouwd, en in Duitsland bijvoorbeeld. En daar gaat het in grote hoeveelheden in de biogasinstallaties. Ja, maar de mais die hier verbouwd wordt, uh, dat is ruurvoer. En dat is geen uh, korrelmaïs. Ruwvoer, dat hebben de koeien nodig om uh, voor de goede penswerking bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een ander soort product. En we hebben ook... Maïs nodig uit andere landen, korrelmaïs. Die dan speciaal het mengvoeder ingaan. Dus om dat zorgt voor de extra eiwitten en extra energie voor de koeien en voor de varkens. Ja ik vraag het maar even omdat er dan weer toch met voedselproducten wordt gereisd, wordt gesleept. En dat het risico ja. daar dan weer toeneemt. Maar u zegt. Ja, dat is niet te vermijden. Wij ontkomen daar niet aan. We hebben, hebben die producten nodig hier in Nederland. En uh, we moeten dat importeren. En dat is niet alleen een geldkwestie dat het daar goedkoper is? Nee, absoluut niet. Dat, is, dat hebben we nodig. Dat hebben we hier niet in Nederland. Ja, en u zegt dus ook niet dat er ergens controlemaatregelen gefaald hebben? Nee, we zullen dat, we zullen dat moeten evalueren. Van waar kunnen we het nog beter doen? Hè? Maar we hebben een heel goed systeem... Uh, een werkend systeem, waar, en dit is er doorheen geglipt. En daar moeten we kijken hoe kunnen we dat oplossen in de, in de toekomst. Ja, ik sprak net de Trustfeed, de brancheorganisatie voor veevoeder, Die haalt nu al dat voer terug bij melkveehouderijen. Terechte actie? Ja, dat, ja, als diervoederveiligheid veiligheid of voedselveiligheid in gevaar is, dan, moet er, dan moeten er maatregelen genomen worden. Moeten we dit doen? Ja. Want het is dus ook niet helemaal duidelijk hoeveel er nog besmet is. Nee, dat, of, dat is weet u niet ook duidelijk. niet. Nee, weet ik ook niet. Komt u daar ooit achter of is dat, is dat ook niet meer te achterhalen? Dat is wel te achterhalen, ja. Want we, we weten precies waar die mais gebleven is. Dus dat kunnen, we, dat, dat kunnen we traceren, ja. Dus er is alternatief voor? Voor die mais, ja, ja, zeker. Want er is ook goede mais. Mais komt in Nederland binnen, dus die kunnen we gebruiken. Hm. Wat, wat... Vindt u van de uitstraling van, van ook weer dit probleem? Want het is weer een voedselprobleem. Hè? Het is uh, zonde dat dit, dat weer, dat dit gebeurt. Uh, en we moeten daar uh, zorgvuldig mee omgaan. En we moeten daar maatregelen nemen. Om te kijken of we dat in de toekomst nog beter kunnen voorkomen. Dus u zegt het kan nog wel wat strenger met controle. Uh, dat, dat moeten we bekijken. Of dat kan. Hè? Het is een, heel, Aflatoxine is een lastig probleem. We wachten de evaluatie graag af meneer Vermeulen. Dank dan, u. Dan horen we het. Hartelijk dank. Dat u me even het woord wilde staan. Ja, van Meusvoort, voorzitter van het comité van graanhandelaren. Het is twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio in journaal We gaan naar Venezuela, want Hugo Chavez is daar overleden. Dat weet u inmiddels. Maar hij is overleden aan een harteinval. Is vanochtend vroeg bekendgemaakt in Venezuela. Oppositie heeft inmiddels Enrique Capriles naar voren geschoven. als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. En die moeten binnen een maand worden gehouden. Correspondent Dick Draaier vertelt hoe de Venezolanen. ondertussen de eerste dag zonder Chavez zijn doorgekomen. Veel mensen, een uh, ja, nogal emotionele dag hier in uh, Venezuela. Ik was op de plek waar uh, Chavez opgebaard ligt bij de militaire academie, waar uh, honderden Chavisten nog na bleven hangen, nadat ze hun leider uh, eerder die dag hadden opgebaard. In de rest van de stad moet ik zeggen, was het uh, business as usual. Mm, en, en daar in de omgeving. Uh, hoe is de sfeer daar? Wat voel je daar? Ja, een, een, een sfeer van uh, ja, verbondenheid, mensenverbondenheid in, uh, in het feit dat er toch iets heel verdrietigs voor, voor de meeste mensen, althans bij de, bij de plaats waar hij opgebaard ligt, uh, is gebeurd. En er is aan de andere kant toch ook wel een soort spanning merkbaar, hoor. Een spanning die veroorzaakt wordt uh, door onzekerheid, is mijn indruk. Hè, Chavistas, uh, de aanhangers van Chavis, die zijn overtuigd dat de revolutie doorgaat, maar tegenstanders zijn bang dat er ook onrust zou kunnen komen. En zij hopen dan wel op verandering uh, uh, na 15 jaar. Maar zijn daar ook niet zeker van. Ja, nou, wij zeiden het al. De oppositie schuift Capriles naar voren als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Binnen een maand moeten die worden gehouden. Tegen wie moet hij het nou eigenlijk gaan opnemen? Nou ja, dat is de, de beoogde opvolger die Chavez zelf heeft aangewezen. Uh, Maduro. En uh, Maduro is de vicepresident. Heeft ook op dit moment de, de leiding van het land. Uh, en dan moeten de, de verkiezingen dan ook zelf gaan uitschrijven. En uh, ja, als je op straat peilt hoe het daarmee mee zit... met de kansen van uh, Maduro. Ja, daar is men toch wel van overtuigd... dat hij de verkiezingen uh, mogelijk gaat winnen. Of Capriles een kans maakt, is dus nog maar de vraag. Ja, want de stemverhoudingen zullen een beetje hetzelfde liggen als um, in oktober? Nou, dat is nog niet te zeggen. Uh, uh, het is zo dat de basis van allebei is ongeveer gelijk in procentstemmen. Het, het is net hoe de wind waait of de een of de, de ander uh, het beter zou kunnen doen. Uh, Capriles staat daar iets in achter. 44% had hij bij de laatste verkiezingen tegen 56% van uh, Chávez. Uh, uh, als je hier rondvraagt, dan zeggen de mensen... nou, dat zal waarschijnlijk niet veel meer worden. Uh, maar goed, dat ligt er een beetje aan. Uh, Maduro is geliefd ook bij de Chavisten. Uh, en hoe langer het duurt voordat de verkiezingen... Houden worden, hoe meer kans Capriles weer maakt. Maar zijn kansen worden niet groot geacht. Nee, maar goed, de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels begonnen. Maar, eh, ik zei het al, de, het land zit nog steeds in een periode van rouw. Je zegt, in een groot deel van de stad is uh, uh, leven als normaal, als iedere dag, business as usual. Wat merk je wel van die periode van rouw eigenlijk? Nou ja, in ieder geval, als je dicht in, de, in, in het hart van de stad komt, daar waar hij opgebaard ligt, daar uh, zijn de straten rood gekleurd van, uh, van de aanhangers van Chavis. En, uh, en uh, uiteraard merk je in het uh, normale leven dat uh, heel veel winkels zijn dicht. Uh, er is een drooglegging, er is geen druppel alcohol te krijgen in de stad. Uh, zelfs niet op de illegale plekjes waar ik geprobeerd heb te kijken. Uh, het vuilnis uh, ligt nog op straat, wordt niet uh, opgeruimd. De scholen zijn dicht. Dus ja, je merkt aan alle kanten dat er iets aan de hand is en je merkt het ook aan de rust, want de chauffeur waarmee ik vanochtend door de straat reed, die zei, het lijkt hier wel zondag vandaag. Ja, en morgen is dan dus de begrafenis van Chavez. dat wordt een groot gebeuren? Ja, uh, ongetwijfeld, uh, daar komen honderdduizenden mensen op af, vanuit het hele land worden bussen aangevoerd met mensen, uiteraard zijn er ook de, de, de nodige leiders van uh, het continent bij betrokken, dus uh, ja, dat gaat, uh, het, oog, uh, het oog gaat op Venezuela gericht zijn voor die dag. Ja, wat betreft die leiders, weet jij wie er komen? Uh, ik heb het lijstje nog niet helemaal helder voor de hoor, maar uit die, je kan er uh, vergif op innemen. Dat, uh, ik heb gehoord dat Gerrit Schotten zelfs... de voormalige leider van Curaçao al aanwezig is. Uh, uiteraard Morales van Bolivia. En uh, ja, alle, alle vrienden van Chavez in Zuid-Amerika... en dat zijn de meesten, die, die zijn daar ongetwijfeld bij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. De Woodstock-generatie, en ook de generatie daarna nog wel hoor... die kan zijn gitaarliks dromen. Elvin Lee, gitarist van Ten Years After, is overleden. Erwin Java herdenkt hem straks. Het re regeerakkoord meldt... er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, Ondertekend door de Partij van de Arbeid en de VVD. Maar gisteren twitterde het PvdA-kamerlid Jan Vos... dat hij een verbod op wilde dieren... echt een onzinnig idee uit het regeerakkoord vindt. Politiek verslaggever Hans Andringa zocht uit... of dit een foutje was van Vos of dat hij het echt meent. Ik heb zelf uh, daar iets over getweet vandaag... En eh, dat behelst eh, dat ik op dat standpunt wel iets genuanceerder tegen de zaak aankijk... dan dat op dit moment in het regeerakkoord is verwoord. Vos meent dus wat hij schrijft. En hij lijkt daarmee in te gaan tegen het regeerakkoord dat hij zelf heeft ondertekend. Wat niet wegneemt dat ieder Kamerlid, zoals u weet, uh, zonder lastige is gekozen. En ook de vrijheid heeft om, als een Kamerlid dat uiteindelijk daadwerkelijk zou wensen anders te stemmen dan de fractie, waarbij ik overigens in het geheel niet zeg. En dan moet je het dan niet afknippen dat dat in dit geval zo zal zijn. Vanochtend kreeg Vos bezoek van twee mensen uit de circuswereld. Een van hen was Arie Lammers, namens de Nederlandse circusondernemingen. Lammers benadrukt de goede behandeling van dieren in circussen. Wij praten over een traditie van dieren die al voor de zevende generatie in het circus werken. Die meesten hebben Afrika nooit gezien. Hun opa's niet, hun oma's niet en daar opa's en oma's ook niet. En dan zijn er nog de wensen van de Nederlandse circustoeschouwers. 1.464.000 mensen gaan per jaar naar het circus. 83% daarvan geeft een voorkeur aan het circus met dieren. Jan Vos mag zijn bedenkingen hebben bij een verbod op wilde dieren en circussen. Hij is niet de P van de A woordvoerder op dit terrein. Dat is Theert van Dekken. Is hij voor keiharde handhaving van de passage in het regeerakkoord? Of is er misschien ruimte? voor een verbod dat misschien niet helemaal een verbod is. Het staat in het regeerakkoord. Maar de mate van invulling uh, die kan natuurlijk een beetje uh, verschillend zijn. Je moet niet, niet, niet star denken en zeggen... een verbod is een verbod, blijft een verbod... en dat uh, doen we op uh, deze manier van het staat ineens in het regeerakkoord. Nee, dan moet je alles en iedereen op een zorgvuldige manier uh, mee betrekken. En dat hebben we vanochtend ook gedaan. Voor de liefhebbers van wilde dieren in de circuspistes is er nog een sprankje hoop... En daar houdt ook Arie Lammers van de Nederlandse circussen zich aan vast. Ik ontdek gewoon bij de Kamerleden en bij de VVD en bij de Partij van de Arbeid... een toenemend begrip voor ons standpunt. En komt dat verbod er dan toch, dan vechten circussen dat aan... tot aan de hoogste Europese rechter. Hier is informatie bij de AWB Wijn De ochtendspits verloopt iets minder druk dan gebruikelijk. Net aan 100 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstel. 6 kilometer file levert dat op. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moordijkbrug 8 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Het NOS Radio 1 journaal. ...van 10 Years After, gezongen door uh, gitarist-zanger Elvin Lee. Met dit nummer werd de band wereldberoemd... ...dat ze ermee optraden op het legendarische Woodstock Festival in 1960. Elf minuten versie was in zijn geheel gezien in de gelijknamige documentaire. En naast Jimi Hendrix was er ook een nieuwe gitaarheld geboren. Gisteren werd bekend dat Elvin Lee op 68-jarige leeftijd is overleden. Ik ga over Elvin Lee praten met Erwin Java, vroeger gitarist bij QB en The Blizzard. Meneer Java, goedemorgen. Ja, goedemorgen Michel. U was ook... Um, Enthousiast ja, jij, hoor. ja, goed. Jij was ook enthousiast. Van, uh, van Woestok, van die elf minuten, Elvin Lee. Klopt, het was, uh, het was 1970 en ik was al jaren 14 en uh, ik, uh, ik ging naar de bioscoop in Assen, waar, waar ik uh, toen woonde. En, uh, en ik zag die film en ik zag uh, uh, Elvin Lee daardoor spelen en ik dacht, ik dacht van, nou, dat, dit moet wel de beste gitarist van de wereld zijn. Ja, want het, wat hij speelt, uh, wat je vooral hoort in I'm Going Home, is een vrij standaard rock'n'roll dingetje, hè? maar hij doet het natuurlijk virtuoos. Ja, kijk, in, in die tijd was het, was het ja, tegenwoordig zijn er natuurlijk drie uh, miljoen gitaristen die qua snelheid voorbij spelen. Maar uh, ja, in die tijd was het gewoon heel bijzonder. En, en hele, de hele sfeer en, en, en het geluid, en, weet je wel, het, het was voor, uh, ja, voor, voor, de muziek werd toen net, net ontdekt. De rock'n'roll en, en de rock, en, en, uh, uh, zeg maar, dat was het begin van, van, van, van alle rockmuziek eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is het hem verder vergaan? Want ja, zo groot als Jimi Hendrix is hij natuurlijk niet geworden. Nee, kijk, ik, ik, ik, ik kocht toen in die tijd uh, meteen natuurlijk een LP van, van die band. En toen bleek eigenlijk de, uh, dat hij gewoon altijd, of toch, veelal hetzelfde speelde. Dus ja, zo, zo bijzonder was het eigenlijk niet. Nee. Maar het was vooral snel. Ja, precies. Hij speelde veel hetzelfde. Het zat steeds in diezelfde riffjes. Hè? Dat, uh, ja. Maar goed, hij deed hij natuurlijk wel heel erg goed. Ja, klopt. En, en het was natuurlijk, hij, de man, hij zag er goed uit in die tijd. En, en, uh, dat hele plaatje was natuurlijk, hè, dat ja, dat was was, was heel geschikt om, om wereldberoemd te worden, zou ik ja. maar zeggen. En je hebt met hem gespeeld? Ja, klopt. Ik heb een. Uh... In 1995 heb ik uh, met een collega van mij uh, een, uh, een projectje opgestart. En dat heette Tracks of the Past. En uh, had, had gewoon allemaal favoriete nummers van onszelf wilden wij een keer in een nieuw jasje steken. En toen leek het ons leuk om, om iemand uit te nodigen. Een, een held van vroeger die dan, uh, die dan oh. ook nog op Boets ook had gespeeld. Ja, dan, en zo kwamen we bij Elferdier terecht. Ja, dat is dan wel een goeie. Laten we even luisteren naar Rock'n'Roll Hoochie Koochie Man. Hebben jij waar nog veel verkocht van deze cd? Uh, nou, het is bij 1000 blijven steken. Oh. En uh, toen waren ze uitverkocht. En, uh, en we hadden eigenlijk ook niet echt een band om de boel te promoten. En uh, ja, het was gewoon heel leuk om te doen vooral ook. Uh, ja, zeker. Ja, en, en maakte die nog altijd indruk? Ja, nou kijk, het was natuurlijk. Uh, uh, ja, zeker. Ik vond, uh, ik vond vooral dat uh, ook dat die, want hij, want hij was zelf in hij wilde eerst alleen maar gitaar spelen. Maar toen hij, want hij zag wie er nog meer aan meededen... Harry Musquet, Herman Brood en een aantal bekende mensen... Toen dacht hij van, ah, we wil ik wel een nummertje zingen. En ja. toen kwam hij dus uh, met het voorstel, zelf met het voorstel om dit nummer te zingen. En, uh, en uh, die verhalen die hij vertelde over Woodstock, uh, dat iedereen eigenlijk knetterstoond was en, de, en de, de meesten eigenlijk van, van, van, van voor niet wisten dat ze van nog bestonden. Dat is natuurlijk. En als je dat dan, dan hoort en, je, en je, je kijkt naar die film en je ziet wat, wat voor geweldige prestaties iedereen daar leverde, dan is dat natuurlijk wel, ja, dat is gewoon hart, hartstikke mooi om te horen. Ja, en dat je dan nog zo speelt op Boedstok, dat Absoluut. is, uh, dat, dat moet je bewondering voor hebben. Heeft hij uh, denk je, veel um, jongens aangezet te gaan spelen, rock'n'roll te gaan spelen op gitaar? Ja, dat, dat denk ik wel. Dat is dat, dat, Kijk, dit, ja, dat, dat ja, Bijvoorbeeld voor eigenlijk al, die, al die helden uit die tijd, Jimmy Page, Eric Clapton, Jimi Hendrix. Ja, die waren zo, zo, uh, ja, ja, die waren zo van invloed. Hè, op bijvoorbeeld, ik, noem, ik noem bijvoorbeeld een Gary Moore of, of, uh, ja. of een uh, Eddie Van Halen. Die, zijn, uh, die geven ook allemaal toe dat ze al die, al die nummers nood voor nood uitplozen. Nou, er leven er gelukkig nog een paar. Ja. ja, en je hebt net een nieuwe CD uit, hè? Dat klopt, ja. Ik heb een nieuwe band opgestart uh, na het overlijden van, uh, van Harry Muske. En dat heet King of the World. En volgende maand komt onze cd, Can't Go Home, uit. Precies. Nou, en in de live optredens misschien nog maar een keer I'm Going Home spelen. Ja, wie weet. ja, Java, hartelijk dank. Ja, ook bedankt hoor. Goedemorgen. Ja, dag. Vijf voor half negen. Bouwbedrijf Koninklijke Bam is in 2012 diep in de rode cijfers gezakt. Het grootste bouwbedrijf van ons land boekte een nettoverlies van 187 miljoen euro. En een jaar eerder was er nog winst van 126 miljoen euro. Ook de omzet daalde met bijna 4 naar 7,4 miljard. En op het Nederlandse vastgoed is 400 miljoen euro afgeschreven. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. Dat zijn wel slechte cijfers. Hè? Had u het zo erg verwacht? Ja, op zichzelf uh, is dit niks nieuws. Want uh, deze afwaardering hebben we al in het eerste half jaar gedaan. Dus uh, in augustus vorig jaar. Uh, dus wat dat dan gaat, is het een deels uh, herhaling van, uh, van, van de message. Uh, maar wat belangrijker is, uh, is dat we het afgelopen jaar toch operationeel, dus buiten die buitengewone afwaardering, die afschrijving operationeel, toch redelijk de zaak op orde hebben weten te houden. Met een, uh, met een operationeel bruto resultaat van 107 miljoen. Ja, en waar houdt, dus... u, waar houdt u dan die zaak op orde? Is, is dat ook in Nederland? Want u bent in, in meer landen actief natuurlijk. Maar hoe gaat het in Nederland? Nou, in Nederland gaat vrouwensgewijs wel slecht. Ja. Daar vertel ik echt niks nieuws mee. Uh, we zitten natuurlijk in vele sectoren, Woning, de woningmarkt is buitengewoon slecht, de utiliteitsbouw wordt nu uh, snel slechter. Uh, maar de infrastructuur, uh, dus railwegen, uh, viaducten, uh, tunnels en dat soort uh, constructies... Dat, dat blijft ook in Nederland nog wel redelijk op orde. Ja, dan baalt u wel van het kabinet die allerlei projecten of afblaast of, of uitstelt, of niet? Ja, dat is op zich niet plezierig. Dat klopt. Uh, hoewel er de laatste berichten toch weer zijn dat er een extra impuls komt ja. in de investeringen in de infrastructuur. Dus daar zijn we blij mee. Ik denk overigens dat het kabinet er goed aan doet... om gewoon de financiën op orde te houden. En dat is, uh, dat is de garantie voor een toekomstig evenwicht. Oké, okay, da da uh, daar dus... bent u het dan wel mee eens. Maar um, bent u het ook eens met, de, met het woonakkoord bijvoorbeeld? Met maatregelen die men neemt om de, om, de, om de bouw, om de woningmarkt op gang te krijgen? Het is iets. Uh, ik denk dat het nog wel iets meer <laughs> zou kunnen zijn. Dat klinkt niet zo positief, uh, meneer de Vries. <laughs> nee, ik, ik sta, niet, ik sta niet, inderdaad niet te juichen... Uh, uh, maar goed, er worden stappen in de goede richting uh, gemaakt, gezet uh, en uh, ja, we moeten proberen om die woningmarkt in Nederland weer vlot te krijgen en uh, uh, daar, daar zijn een aantal factoren uh, debet aan uh, en ja, uh, uh, onder andere de hypotheek, hè, de hypotheekverstrekking. Ja. Uh, maar er we, we, we we, we we zijn een paar stappen in de goede richting gezet. We moeten verder. We moeten wel verder. Ja, als het uh, wat minder gaat, moet u natuurlijk rooie reorganiseren. Heeft het consequenties voor uw bedrijf, voor uw werknemers? We hebben de afgelopen jaren al belang, belangrijk afgebouwd. We hebben voortdurend de vinger aan de knoppen gehouden. En elke keer als het dan uitzag dat een, een van onze werkmaatschappijen... Zijn, zijn omzet niet zou kunnen houden, uh, hebben we gezegd... dan gaan we weer... Uh, terug in capaciteit. Dus de afgelopen jaren zijn er al heel veel mensen, hebben al heel veel mensen uh, ons bedrijf verlaten. Ja, u heeft deze zomer nog aangekondigd dat 80 mensen eruit zouden gaan. Blijft het daar voorlopig bij? Of kijk u, kijkt u het per, per werkbedrijf? We, we kijken het per bedrijf, maar aan de andere kant onze orderportefeuille, dus ons orderboek, uh, geeft aan dat we dit jaar ook in Nederland onze omzet toch wel redelijk op pijl kunnen houden. Misschien met een paar uitzonderingen. Dus ik voorzie geen, geen hele grote uh, ontslagrondes uh, de komende tijd in Nederland. U houdt het op pijl, zegt u. Durft u een voorspelling uit te spreken dat het land langzaam de goede kant uitgaat? Of is dat nog te vroeg? Dat is denk ik nog te vroeg. Ik heb soms wel het idee dat er licht aan het einde van de tunnel te zien valt... Uh, uh, en, en, en dat komt natuurlijk op enig moment, maar nou, ik geloof persoonlijk dat het nu nog wel te vroeg is om te zeggen dat het, uh, dat het snel gaat veranderen. Bestuursvoorzitter van BAM, Nico de Vries, hartelijk dank voor uw toelichting. Dank. En een Goedemorgen. Tom de Ridder voor alle boekhouders en accountants van Nederland. U geeft toch liever advies aan ondernemers dan handmatig die tankbonnetjes in te voeren? Dan is het beste advies de tankpas van MKB Brandstof.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 Radio 1, het NOS-journaal. Half negen, laatste nieuws krijgt u van Dorold Megend. Schoolbestuurders in het basisonderwijs willen niet dat de CITO-scores van basisscholen openbaar worden. Ze zijn bang dat de scores te veel gewicht krijgen, schrijft de Volkskrant. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloot gisteren dat er een openbare lijst komt... met de gemiddelde CITO-scores van groep 8 leerlingen van basisscholen. De schoolbestuurders zijn nu bang dat ouders hun kind straks koste wat kost... op een school willen met een hoge gemiddelde CITO-score. Een rotstart, zo typeert nu premier Rutte de beginperiode van zijn tweede kabinet. Dat zei hij gisteravond in Zeist waar hij zijn achterban om begrip vroeg voor nieuwe bezuinigingen. Die rotstart had dan vooral te maken met de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Na nou, zware kritiek, vooral vanuit de VVD-hoek moesten die plannen de prullenbak in. Het kabinet zit nu weer in zwaar weer door de slechte economische vooruitzichten. In Kenia is de sfeer gespannen nu de uitslag van de verkiezingen op zich laat wachten. De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de Kenianen opgeroepen toch vooral rustig te blijven. De bekendmaking van de uitslag is vanwege computerproblemen uitgesteld tot morgen. Stemmen tellen dat duurt allemaal langer. Nog niet de helft van de stemmen is geteld. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is door de oppositie opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat zal meedoen aan de verkiezingen die volgen op de dood van Hugo Chavez. Bij de vorige verkiezingen bleef Capriles steken op iets minder dan de helft van de stemmen en nu staat hij binnen 30 dagen tegenover Chavez opvolger, waarnemend president Nicolas Maduro. En een gezin van vier mensen uit Cellingen in Groningen is gisteravond met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. De ouders belden de hulpdiensten omdat de dochters van 16 en 18 zich niet lekker voelden. De ouders werden daarna zelf ook onwel. Brandweer was snel ter plaatse omdat ze toevallig in de buurt was, vanwege een brandje, Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is bewolkt, maar wel droog in het land. Alleen de noordelijke provincies kan nog heel af en toe de zon doorbreken. Verder houdt de bewolking de overhand. In de loop van de dag wordt de kans op wat lichte, motregen of regen groter, vooral in de zuidelijke provincies en langs de Oostgrens. De temperatuur loopt vanmiddag uit een van zo'n 8 à 10 graden in het noorden tot 11 à 13 graden in het midden- en zuiden van het land. De windwaarde uit het oosten tot zuidoosten is in de zuidelijke helft van het land zwart tot matig, windkracht 2 tot 3, maar in het noorden neemt die al toe naar windkracht 4 tot 5. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en ook morgen overdag regent het op diverse plaatsen. Het regengebied trekt heel langzaam naar het noorden. In het zuiden stroomt dan zeer zachte lucht binnen. Daar kan het 16 graden worden en schijnt heel af en toe de zon. In het noorden blijft het bewolkt en waait er een koude oostenwind. En daar valt dus van tijd tot tijd regen. Temperaturen in het noorden halen niet de 16 graden. Die blijven al steken bij slechts 4 of 5 graden. En die 4 of 5 graden, die kondigt nog koudere lucht aan. De koude lucht wint in het weekendterrein. Zondag liggen de maxima bijna overal rond het vriespunt. En in de nacht naar maandag gaat het dan ook vriezen. In de nacht na dinsdag liggen de minima zelfs rond meer 5 graden... en overdag ligt de temperatuur dan rond nul. De zon schijnt wel geregeld en het blijft droog. Ver is nu nog rustig. Wijnans zwaan bij de AWB rustige ochtendspits. Ja, relatief rustig. 120 kilometer fietsen ongeveer, alles bij elkaar. Normaal gesproken zou dat zo'n 180 kilometer mogen zijn. De meeste file staan in het zuiden van het land. Een paar opvallende zaken. Een ongeluk op de A2, Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstol. Veroorzaakt 8 kilometer fietsen vanaf Vught. De rechterrijstrook is dicht. wat langere dagelijkse file op de A12 richting Den Haag... voor Den Haag 6 kilometer. De A16 van Breda naar Rotterdam... Het was een ongeluk nabij de Moerdijkbrug. staat nog drie kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. En de A28 valt op van Zwolle naar Utrecht... tussen Nijkerk en Leusden, 10 kilometer na een ongeluk... maar de weg is daar weer vrij. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als er file staat. Want dan kan de trein vaak sneller zijn dan u denkt.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 Zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Internationalisering van energiebedrijven, dat gaat niet altijd goed. Nu om bijvoorbeeld moet mensen ontslaan. Hoort u zo dadelijk meer over. En is naar Spanje, want daar zijn stakingen bijna aan de orde van de dag. Maar het gebeurde nog niet eerder dat werknemers van de kroon het werk neerlegden. Zo'n 500 mensen zullen in het paasweekend niet op hun post staan. Correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, wat betekent dat voor de koning? Moet hij zelfs zijn eten uit de keuken halen? Nee, die zal er geen last van hebben. Het is ook zo dat uh, koning Juan Carlos ligt waarschijnlijk ook nog wel in het ziekenhuis tegen die tijd. Die is afgelopen weekend geopereerd aan een hernia maar het personeel van het woonpaleis van de koning die werkt, dat werkt ook gewoon door. Het gaat echt om een kleine vakbond van mensen, ongeveer 500, die het werk zullen neerleggen. En dan moet je denken aan mensen die werken rond monumenten, musea, bijvoorbeeld het monument waar Franco begraven ligt, of het grote klooster, iets buiten Madrid, L.S. Correaal. En ook medewerkers van het Palacio Real in het centrum van Madrid... dat open is voor het publiek. Daar zullen mensen het werk neerleggen. Mensen in de bediening, mensen die je kaartje knippen. Uh, maar bijvoorbeeld ook de tuinmannen die deze complexen bijhouden. Goed. Wat willen ze met de staking? Meer geld? Nou, het gaat vooral om de verandering uh, in arbeidsvoorwaarden. Het is hier inmiddels redelijk normaal dat je ineens gekort wordt op je salaris. Dat is niet alleen om je eigen baan uh, te, te behouden, maar ook die van je collega's. Dan wordt er ineens 10 of 15 procent van je salaris afgehaald. Daar zijn mensen inderdaad al niet blij mee. Maar deze mensen zijn vooral boos omdat het om nog veel meer dingen gaat. Zo uh, moeten ze uh, voor dit mindere geld, dus langere dagen werken, van 8 tot 8 bijvoorbeeld... Minder pauze, eh, daardoor minder tijd bij de familie. Dat is iets wat voor Spanjaarden ook heel erg belangrijk is. Dus algehele onvrede eigenlijk over dit nieuwe pakket aan bezuinigingen. Ja, nou is het is maar een kleine groep mensen natuurlijk, maar ze staan en werken wel op plaatsen waar veel anderen komen, met name toeristen. Geen goede reclame voor de toeristenbranche? Nee, um, ja, ze gaan twee dagen staken. Dit is de week voor Pasen, um, de Semana Santa. Dan hebben vooral veel Spanjaarden vrij, die gaan erop uit. Dat is natuurlijk inderdaad niet zo goed nieuws. Uh, uh, het is wel zo dat de vakbond heeft gezegd dat er in principe... Uh, geen gevolgen zou hebben voor de openingstijden. Dus dat de bezoekers gewoon naar binnen kunnen. Anders zou je ook honderdduizenden uh, mensen duperen, bij wijze van spreken. Uh, maar het kan dus zijn dat de tuinen van deze complexen... iets minder worden aangehakt in deze dagen... Of of dat er misschien iets minder gelet wordt als je op je gelet wordt als, er, uh, als je een foto maakt op een plek waar het eigenlijk niet mag, bijvoorbeeld. Ja, nou goed, Spanje kun, kan alle inkomsten gebruiken. De toeristenbranche is natuurlijk uh, zeer belangrijk voor het land. Hoe gaat het daar eigenlijk mee in deze crisis? eigenlijk best wel goed. Um, het aantal toeristen is het afgelopen jaar uh, gewoon toegenomen. Het aantal buitenlandse toeristen. Spanjaarden gaan in het land wel iets minder op vakantie natuurlijk. Maar als je in de toeristenbranche werkt... dan is dit natuurlijk best wel uh, spannend. Uh, veel mensen zijn bang dat het natuurlijk wel gevolgen heeft... voor het imago, zoals jij dat zelf al zei. Um, met deze staking denk ik dat het vooral wel veel Spanjaarden dus zal treffen. Want de grote bulk toeristen van buitenaf... die moet natuurlijk nog komen. De Spanjaarden die zijn inmiddels wel uh, wat gewend, natuurlijk. Die begrijpen het ook vaak wel. En als ze het niet begrijpen, dan uh, uh, zijn ze wel gewend uh, aan een staking inmiddels. Jessica van Spengen vanuit Madrid. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland energiebedrijf NUON worden 500 banen geschrapt. Het Zweedse bedrijf Vattenfall kocht het Nederlandse bedrijf in 2009 voor 10 miljard euro. Maar de inkomsten lopen terug. En daarom moeten de Zweden nu overal, en dus ook in Nederland, reorganiseren. En NUON is niet het enige energiebedrijf dat het moeilijk heeft. Ik ga erover praten met hoogleraar economie en kenner van de energiemarkt, Kees Kools. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de oorzaak? Waarom hebben energiebedrijven het moeilijk? Want het lijkt erop alsof we steeds meer elektriciteit gebruiken. Nou, op de eerste plaats dat laatste, dat is niet het geval meer zoals vroeger. Vroeger ging het altijd een of, elk jaar 1 of 2 procent omhoog, maar sinds de crisis in 2008 uh -huh. was er een forse dip. En ook afgelopen jaar is het zelfs ietsjes afgenomen. Dus al die elektrische auto's en tablets en iPhones en smartphones, die stuwen het gebruik niet omhoog? Ja, persoonlijk zal niet. Dat, is te, dat komt door de crisis. Ja. En is, maar dus dat, we, dat is zeker niet... Uh, uh, de reden, maar de belangrijkste reden is dat de productie van elektriciteit, ook in Nederland, en voor zover dat gebeurt door gasgestookte centrales, zeer onrendabel is geworden. De elektriciteitsprijzen zijn ook afgelopen jaar uh, wat gedaald. De gasprijzen zijn iets gestegen en daardoor is uh, het, stoken, het maken van elektriciteit met gasgestookte centrales is, uh, is, is erg uh, verlieslatend. En dat geldt ja, voor alle alle energiemaatschappijen, dus het geldt voor Nuon, voor Essent, voor Eneco, voor, noem maar op. Ja, dus tussen het een en ander verandert. Hebben energiebedrijven daar voldoende op ingespeeld? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een probleem. Want er was een zekere mate van, van, van, van, van onvoldoende capaciteit, althans dat dreigde te gebeuren. Ja, en als je dan nog steeds voldoende geld verdient, wat gaat iedereen dan doen? Dan gaat iedereen wat capaciteit bijbouwen, eh, zodat je op een gegeven moment wat te veel capaciteit uh, in de markt krijgt. Dus dat is vrij klassiek en dat is hier ook enige mate gebeurd. Maar wat nog veel belangrijker is is dat uh, onze Oosterburen, die produceren enorm veel elektriciteit met wind en, en met zon, althans als het waait en als de zon schijnt. En dat heeft die elektriciteitsprijs ook verder verlaagd. En die, die elektriciteitsproductie gaat altijd voor. Maar dat betekent dat er per saldo ook steeds minder behoefte is aan elektriciteit geproduceerd op gas. Want dat is... Uh, de duurste manier om elektriciteit te produceren. Ja, u heeft het over de Oosterburen, maar blijft dat daar natuurlijk zo? Want die, die staan natuurlijk voor de energiewende. Hè? Alle kernenergie gaat er daar uit. Zal dat, zal dat gevolgen hebben? Nou ja, die energiewende is nog niet helemaal zeker hoe dat af zal lopen. Maar nee. voorlopig gaat het nog door. Voorlopig is men nog steeds bezig om redelijke grote hoeveelheden windenergie in het noorden te, te, te bouwen. En ook op zee in het noorden van Duitsland en in het zuiden staat heel veel zonne-energie. En dat neemt voorlopig alleen, alleen maar toe. Dus in die zin wordt het probleem alleen maar groter. Hebben Nederlandse energiebedrijven daar de boot gemist? Nou ja, kijk, dat, dat is een kwestie niet zozeer van de Nederlandse energiebedrijven... die de boot hebben gemist, maar dat... in. Maar de Nederlandse overheid heeft besloten om het niet zo te doen als in, als de, als in Duitsland. En daar heeft men zeer fors nu al tien jaar lang ingezet op alternatieve vormen van energie. En dat, uh, dat heeft geleid tot ja, wat lagere prijzen, tot schonere uh, energieproductie. En overigens ook tot een, een stimulering van de, van de economie. Wel tegen hoge kosten, maar goed, het is wel een heel consistent beleid geweest. Ja, nog even over NUON, want uh, Vattenfall kocht uh, NUON voor 10 miljard euro. Een paar jaar geleden uh, hebben ze daar een beetje te veel voor betaald, denkt u? Ja, dat stond onlangs ook in verschillende kranten, hetzelfde over, over recent. Dat heeft, nu, dat heeft Vattenfall inmiddels ook toegegeven. Ze hebben, ik geloof, 2 miljard euro in totaal afgeschreven op de, op de koop van Nuon. Dus daarmee hebben ze aangegeven dat ze inderdaad ja, te, te veel hebben betaald. Dat, dat is slecht nieuws voor... Voor wat er valt, maar het is natuurlijk achteraf goed nieuws geweest voor de Nederlandse gemeentes en provincies ja. die destijds de aanhouders waren. Precies, die vraag is nog in de handen met al dat geld wat ze daar nog van hebben. Meneer Kools, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Een spectaculaire nieuwe manier van overvallen. Rijdend op de snelweg. Maar hoe moet je je daar nou tegen wapenen als trucker? Marno Remmers zoekt het uit vanochtend. De Partij van de Arbeid wil het spoor in Nederland niet verder liberaliseren. De Europese Commissie wil dat het recht om op het spoor te rijden... in de toekomst aan drie partijen wordt gegund. Op dit moment is deze concessie alleen in handen van de NS. ga ik over praten met Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u tegen deze Europese plannen? Nou, de plannen vragen ons om het spoor op te knippen in drie stukken. Dat betekent dat als je voortaan een reis maakt van Rotterdam naar Hengelo, um, dat je met verschillende vervoerders te maken krijgt. Dat is niet in het belang van de reiziger. In Engeland is dat gebeurd. En daar zie je dat de prijzen omhoog zijn gegaan voor de reiziger. En dat er bijvoorbeeld sprake is op ons van verschillende dienstregelingen... verschillende informatieborden van de verschillende bedrijven. Ja. En ook nog eens die bedrijven die elkaar bevechten op het spoor. Dus vooral ruzie maken met elkaar in plaats van het belang van de reiziger dienen. Ja, dat vindt u onwenselijk. Maar dan moet u me nog even uitleggen. Dat opknippen in drie stukken, dat hoeft toch niet? Eén aanbieder kan het toch ook het meest goedkope aanbieden, of niet? Werkt ja, zo dat niet? zou ik ook zeggen. Alleen de Europese Commissie wil dat je maximaal uh, een bepaald aantal reizigers uh, per concessie, heet dat dan, dus per gebied uh, vervoert. En dat betekent dat je moet gaan opknippen. Dus dat betekent dat in moet, Nederland... Dat, dat, dat moet dat, spoor... dus bij dat aantal reizigers moet je het aan meerdere partijen gunnen? Precies. En dat betekent in Nederland dat je het uh, spoor in drieën moet knippen ongeveer. Uh, nou, dan moet je drie gebieden gaan maken met verschillende aanbieders. En dat betekent dus dat de reiziger te maken gaat krijgen met allerlei problemen. Die ik, uh, in Engeland die, hebben we die gezien. Ja. En dat is niet best... En daarvoor in ruil krijgen ze niet een goedkoper kaartje? Nee, nou ja, in Nederland niet. Daar zijn de prijzen duurder geworden. In Nederland zie je ook dat de lokale aanbieders... Hè, we hebben een aantal lijnen, die worden niet door de NS gereden... maar door andere vervoerders. Nou ja, en daarvan zie je dat het treinkaartje daar niet goedkoper is. Nee. En Nederland is natuurlijk een klein land met een hoge spoordichtheid. Ziet u ook praktische problemen? Want ja, nou je ja. moet dan over gaan stappen misschien, uh, veiligheid? In Nederland rijden er vier treinen per uur in de Randstad, dat worden er zes. Als je daar nog met verschillende maatschappijen gaat werken... Ja, dan moet je een hele bureaucratie opkrijgen om dat in goede banen te leiden. En daarnaast, het begint natuurlijk allemaal bij de aanname dat het spoor een markt is. En dat is het niet. Het spoor is een publieke dienstverlening... die wat mij betreft gewoon in publieke handen kan blijven... Uh, maar waar we wel scherp op moeten sturen. En dan zie je in Nederland dat de kwaliteit van de dienstverlening van DNS... ondanks alle problemen, als je het vergelijkt met andere landen... zoals Engeland, waar geliberaliseerd is best goed in orde is. Ja. En u zegt dus dat uh, Europa zich hier eigenlijk niet mee moet bemoeien. Niet met de nee. Nederlandse situatie. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere landen. Precies, en daarom reiken we een gele kaart uit. En ik ben ook bezig om andere landen te benaderen... om ook die gele kaart uit te reiken. Zodat we kunnen zeggen, uh, weg hiermee. Want dit willen we gewoon zelf regelen als Nederland. Mm. Maar als je voor Europa bent, moet je niet de krent uit de pap halen. Dan hoort dit er ook bij, of vindt u niet? Ja. Ik snap dat. Alleen Europa moet dingen regelen die wij hier in Nederland niet kunnen regelen. En in Nederland hebben we jarenlang prima het, uh, uh, het spoorvervoer geregeld. Dus dat kunnen we ook gewoon blijven doen. In andere landen doen ze dat ook al. Dus ik zie niet de noodzaak om dit Europees te regelen. Duke Hoogland van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie: Wijnlandswaan bij de AWB. Lange file hoor, op de A28. Ja, dat is zo. Vanuit Zwolle naar Utrecht Nou kom ik zo op. In totaal is het een wat minder drukke spits. Um, de meeste files in het zuiden, want daar gebeurt ook een ongeluk... op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Zeven kilometer file, daar staat helemaal stil. De rechterrijstrook is dicht. En die A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden... 10 kilometer, ook na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Roleplay, rolplay hoorde u de hardest part. Vrachtwagenchauffeurs worden steeds vaker geconfronteerd met diefstal. en Het is dan ook steeds moeilijker om personeel te vinden. <coughs> Marno Remmers heeft het truckerscafé met ons verlaten. Hij is nu op een verkeersschool. Marno, hebben ze daar ook anti-diefstal Jazeker. Ik hoorde het net van Lex Wierks. Want dat is zijn verkeersschool in Dordrecht waar we nu zijn. Jullie besteden er echt aandacht aan, hè? Jazeker, jazeker. Dat... Wat zeggen dan tegen leerlingen? Ja, euh, blijf op je hoede, let goed op, wees alert, euh, wees op je hoede. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld, zet je auto zo neer dat je met de achterkant de deuren niet open kunnen tegen in de buurt van een muur of bij een boom ja dat klopt of tegen een andere vrachtwagen achteruit tegen een andere vrachtwagen aanparkeren. Uh, op het moment dat we weer de zeilenwagen hebben is dat wel lastig want dan snijden ze de zeilen weer open natuurlijk uh, maar zoek altijd naar een verlichte parkeerplaats als kan een bewaakte parkeerplaats er zijn dan van die speciale bars die je in je partie kan leggen dat slot niet open kan ja uh, algemeen, als chauffeurs liggen ligt te slapen dan staat de zijraam door een parkiertje. en dan kan er wel van gas ingespoten worden waardoor die jongens dus een uurtje of drie uh, verplicht blijven slapen. nog hadden we een chauffeur die dat vertelde ja ja dan, dan maken ze gewoon de deur open en dan haalt ze die cabine leeg we hebben net Kijk, ook hier weer naar het filmpje wat gisteren online kwam... waarin je in Roemenië ziet, politie in Roemenië heeft dat gefilmd... dat een persoonauto achter een vrachtauto gaat rijden... en dan rijdend allerlei pakjes eruit gaat halen. Levensgevaarlijk, gebeurt met 100 km per uur, s'nachts om twee uur. Uh, Rodney Timmer, spannende dag vandaag, want hij gaat eindexamen doen, afrijden. Absoluut. Filmpje net gezien? Absoluut, ja. Gekkenwerk ja, werk, hè? Bizar, dat het mogelijk is. Leuk vak ga je doen. Ja, maar ja, aan alles zit wel een gevaar natuurlijk. Dus eh, ja, daar denk ik niet echt over na eigenlijk, als ik eerlijk ben. Er zijn niet veel jongeren die het vak nog kiezen. Dat is waar, maar eh, het is iets wat ik altijd heb gewild. Dus eh, ik vind altijd, je moet je dromen waarmaken. Dus, eh, ja. ja. Dat is waar, je moet altijd je dromen waarmaken, ja. Ed van Steenberger is de instructeur. Ja. Jullie zijn nog flink aan het rijden, want vanmiddag om half drie moet hij afrijden. Half drie gaat hij naar de slagbank een ja. slagboek. <laughs> nou, dan gaan we goed komen hoor. Ja. Ja. Minder jongeren die er voor dit vak kiezen. Onder andere vanwege die berovingen. Maar ook de betalingen, ook de Oost-Europese rijders. Ja, klopt. Wat gaan we eraan doen? Ja, motiveren. Maar de motivatie zit nog steeds in zichzelf. Maar ja, je moet het ook aantrekkelijk maken voor ze. Hoe dan? Ja, gewoon betere banen creëren. Eerlijkere concurrentie in Nederland. Nee, dus niet alles naar de buitenlanders. Naar de Polen. de verslaven. Is er is al veel over te doen geweest Heel natuurlijk. Heel veel over te doen, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Hebt u ook minder jongeren om les aan te geven? Nou, het gaat, het gaat aantrekken. Het gaat, aantrekken. Ja. Het gaat de goede kant op. Ja, want het lijkt mij ook wel lastig... Nou, het is ook lastig, maar we proberen met, met VTL, vakplan transport en logistiek... en met de BOVAG, zijn we toch met promotiecampagnes bezig... om toch maar te laten zien, jongens, het is wel degelijk een mooi vak. Het is een goed vak. En natuurlijk, net wat Rodney ook zegt, er kleven altijd gevaren en nadelen aan. Maar het is gewoon een prachtig vak. Ja, en die mago moet wat omhoog, dat klopt. Ja, want zo'n filmpje wat we net laten zien... dat is ook weer niet goed voor die mago natuurlijk. Dat je denkt, ja, als het al zo brutaal wordt... Ja, maar ja... Uh... Er is altijd criminaliteit overal en ja, dat, dat, daar doe je niks tegen. En ja, dat is, ja, het is van elk risico. Elk, elk vak heeft een risico, bedoel ik. Dus ja, daar denk ik eigenlijk niet echt over na. Ongelooflijk, Rodney heeft nu twee weken les. Vanmiddag afrijden, gaat het lukken? Denk ik. Ja. ja, ik hoop het. Ik ben uh, eigenlijk niet zenuwachtig op momenten. Nee, dat wou ik nog net gaan vragen. Uh, nee, ja, eigenlijk niet. Nee, nee. We gaan ons best doen. Zenuwachtiger voor de verslaggever dan voor het examen, misschien. Nee, ook niet. Nee, ook. ook niet. <laughs> Oké, okay, nou, straks gaan we het er nog eens even over hebben. Over ja, wat moet je er nou aan doen? Over die toenemende brutaliteit op het asfalt. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Mark Visser. De asbestflat in het Utrechtse Kanaleneiland staat negen maanden later nog voor twee derde leeg. De bewoners mochten in januari terug, maar de meeste zitten nog in hun tijdelijke woning. Meldt RTV Utrecht op basis van AD Utrechtse Nieuwsblad. 16 mensen willen helemaal niet terug. Meer dan 300 bewoners moesten afgelopen zomer hun woning in de flat verlaten nadat de asbest was vrijgekomen. CNN is in de zaak van Oscar Pistorius gedoken. De gehandicapte atleet die zijn vriendin Riva Steenkamp naar eigen zeggen per ongeluk neerschoot. Een bekende van Pistorius zegt dat hij bijna altijd gewapend was als hij de deur uitging. Een oom en een nichtje van Steenkamp gaven een exclusief interview aan de zender. En zo onthulde het nichtje dat Riva helemaal niet verliefd was op Pistorius. En toen wist ik dat in tijd ze me over het But Maar ze never did. Nee, no, ze never did. Bij een nieuwe Q-koorts epidemie moeten mensen met een verhoogd risico preventief worden gecontroleerd op besmetting. Dat zegt artsonderzoeker Linda Kampschreur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in haar proefschrift. En daarover bericht L1 op de site. Patiënten met een verwijde lichaamslagader met een bypass of vaatprothese en patiënten die zijn geopereerd aan hartkleppen, lopen 10 tot 20 keer zoveel kans op de chronische Q-koorts. Bijna. Wetenschappers zijn bijna zover dat ze kunnen concluderen dat het deeltje dat vorig jaar werd gevonden met de deeltjesversnijden. ...sneller van Serren ook echt het higgs bozomdeeltje deeltje is. Deeltje was tot nu toe theorie en zou verklaren... ...waarom alles in het hele al massa heeft. De Huffington Post schrijft erover. Guzman beleefde een bizarre try-out-avond in Den Haag. Twee vrouwelijke fans kwamen een kwartier te laat... ...en nogal luidruchtig binnen. En Ondanks de waarschuwing van de cabaretier hielden de twee niet op... ...en bovendien hadden ze meer aandacht voor hun mobiele telefoons... ...dan voor de grappenmaker. En Guzman, die wilde ze de zaal uitsturen, heeft hij ook gedaan. Een suggestie om het duo nat te gooien, dat liet hij aan zich voorbij gaan. Dat ja, was nog eens leuk geweest. <laughs> heeft hij niet gedaan. Zodadelijk meer, na 9 uur.